4 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Syrië ontkent achter de bomaanslagen te zitten in de Turkse grensplaats Rianli. Daar gingen gisteren twee autobommen af waarbij 46 doden vielen en meer dan 50 mensen gewond raakten. Turkije arresteerde vandaag negen verdachten. Het zijn allemaal Turken, maar ze onderhielden wel banden met Assad-getrouwen in Syrië en de Syrische geheime dienst. Zo stelde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. Syrië wijst die beschuldigingen van de hand. Syrië zal nooit dit soort aanslagen uitvoeren... zo zei de minister van Informatie op een persconferentie. En niemand heeft het recht om dit soort ongegronde beschuldigingen te uiten. In Vlissingen is een vrouw neergestoken die woont in een project van Begeleid Wonen. Ze is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is buiten levensgevaar. De vrouw van 46 werd met een scherp voorwerp gestoken, waarschijnlijk een mes. De dader is een 32-jarige man. Hij is aangehouden. Waarom hij de bewoonster in Vlissingen heeft aangevallen is nog onduidelijk. De politie van Arnhem heeft vannacht een auto achtervolgd met een passagier op het dak. Rond half vijf zag een politie-surveillance de auto rijden. Er lag een man op het dak die zich met zijn handen aan de zijkanten van de auto vasthield. Ze wilden de auto laten stoppen, maar de bestuurder gaf gas... en reed met snelheden van ruim 100 km per uur door de bebouwde kom. Uiteindelijk stopte de 18-jarige bestuurder wel. Hij kon meteen zijn rijbewijs en zijn auto inleveren. De jongeman had niet gedronken. Hij en zijn dakpassagier van 20 noemden de actie een geintje... en zagen er niet veel gevaar in. De Spaanse Formule 1-coureur Fernando Alonso... heeft voor eigen publiek de grote prijs van Spanje gewonnen. Hij bleef de Fin Kimi Raikonen voor. Alonso's teamgenoot Filipe Massa eindigde op de derde plaats. Guido van der Garde reed de wedstrijd niet uit. De Nederlander moest na 23 ronden de strijd staken... nadat een wiel was losgeschoten. Het weer, buien, maar ook af en toe zon. Het is 11 graden in het noorden, tot 14 in het zuiden. Morgenochtend trekt een gebied met regen over het land. S'middag soms zon en dan wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de BVK's informatie. Een drukke zondagmiddag op de weg. Ruim 50 kilometer file. De langste file is op de A1, Amersfoort-Amsterdam. Bij een brug staat 3 kilometer. Vanuit Maastricht naar Eindhoven, op de A2 3 kilometer bij knopende Hoogt. Op de A9, ook bij Amstelveen, had eerst in de file voor de Wijkertunnel 3 kilometer. Een stuk verderop nog eens bij knopend Raasdorp 3 kilometer. A10 Ring oost tussen de afrit Volendam en Zeeburg 5. A12, Utrecht, Den Haag, gebeurt gebeurde een ongeluk bij brug. Daar staat 5 kilometer file achter vanaf Harmelen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A67, Turnhout-Venlo in beide richtingen file bij de afrit Zomeren. In beide gevallen is de linker rijstrook dicht. Dat heeft te maken met een spoedreparatie.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 Goedemiddag, het laatste kwartier van het seizoen 2012-2003. Het einde van een tijdperk bij FC Twente PSV. Richard van der Maden. Een tijdperk dat voor Mark van Bommel verschrikkelijk eindigt. Als hij er tenminste mee stopt. Want hij is tegen zijn tweede gele kaart opgelopen van deze wedstrijd. Ging vol op de voet staan van Tadic. Geen bal in de buurt. Het leverde zijn tweede geel op na eerder al een verschrikkelijke overtreding op Castanjos. Het zat eraan te komen. Want Van Bommel was continu aan het provoceren. Kleine overtredingjes aan het maken. En het is volkomen terecht dat Makkeli hem weg heeft gestuurd. Heel erg dramatisch voor Mark van Bommel. Pure Pure frustratie is het na een compleet mislukt seizoen voor PSV en ook natuurlijk voor Van Bommel in het bijzonder. Een kwartier nog te spelen in deze wedstrijd. PSV met 10 man en FC Twente leidt met 3 tegen 1. Utrecht leidt inmiddels met 3 in 1 tegen Herakles ook. Dus die houden die vijfde plaats vast. Maar wij gaan horen van Bob van der Tag wie de Nederlands kampioen waterpolo is bij de vrouwen. Ja, de wedstrijd is afgelopen en het feest is losgebarsten hier in Nijverdal, want het Ravijn heeft de titel geprolongeerd, de tweede titel op rij, de vijfde in totaal 8-4 uiteindelijk de eindstand, een dik verdiende overwinning voor de thuisploeg en de, de bekende Tafréla. Die zien we nu, de coach Marcel Terbals, natuurlijk in het water. Hij uh, neemt afscheid in stijl Stopt na drie jaar als coach van uh, de dames van het Ravijn. Hij blijft overigens wel bij de club, maar uh, dames 1, die gaat hij niet met. Trainen volgend seizoen en hij was dol en dol gelukkig natuurlijk toen de wedstrijd afgelopen was. Een uh, prachtig uh, kampioenschap van het ravijn. Het verslaat ZVL na drie wedstrijden. De eindstand vanmiddag 8-4. Zo dus weer een ruimbaan voor het voetbal. Eerst even naar die op papier belangrijke halve finale bij het hockey. Oranje-Zwart kampong Tim Steens. Het is inmiddels 3-0 geworden voor Oranje-Zwart. Het was eerst twee strafcorners die niet benut werden, door oranje-zwart. Maar daarna was het Paul Maas die een voorzet aan de linkerkant intikte bij de tweede paal. Ja, en ik moet zeggen, het wordt een leidersweg voor Kampong... met nog 17 minuten te spelen in die tweede helft. Want ze kunnen eigenlijk aanvallen helemaal niets meer. Dus ga er maar vanuit dat de oranje-zwart die finale gaat halen. En de coach van Rotterdam, Reinhard Wolf, is hier aan dag toeschouwer. Want hij weet dat hij straks, na Pinksteren, de finale gaat spelen tegen oranje-zwart. Rotterdam-oranje-zwart is de finale bij de mannen... Den Bos staat op 3-0 inmiddels, gaat de finale dus halen. En bij SCSC Amsterdam 1-0, de vrouwen anderhalve finale is het nog spannend. Bij Groningen Ajax, Henk Kok, is het eigenlijk nooit echt spannend geweest. Hè? Nee, absoluut niet. Ajax was verdierend overheersen. En Groningen heeft wel gevoetbald om nog een doelpuntje te maken. Maar de spanning was er niet alleen hier in de Euroborg heel snel uit. Maar er speelde natuurlijk ook een rol de stand op de andere velden. kan het er wel een tijdje op leek gezien de gele kaarten die Groningen heeft gekregen in deze ontmoeting. Dat ze van de stand op de andere velden helemaal niks afwisten. We moeten nog zeven minuten spelen. 83 minuten gevoetbald. Ik hoop dat er geen toetje bij komt. Van, uh, daar zit denk ik het publiek ook niet op te wachten. Zomereen einde seizoen Ajax. Drie keer op rij. Uh, Lans. En Groningen gaat play-offs spelen. En ik heb gisteren nog even gesproken met de trainer van FC Groningen, Robert Maaskant. Hij zei, als wij de play-offs halen, dan hebben we onze doelstelling gehaald. Dat is een godschonnetje, maar niet met Samba-voetbal. Rode EFC tegen Ereveen wordt het toch nog een prettige terugreis voor de Friese Bas Niggeler. Nou, dat kan, maar dan moet het slotoffensief dat wel door de friezen is ingezet wat uh, vastere vorm gaan aannemen. Tot nu toe zijn het schoten van afstand geweest, meer niet. Daarbij kwamen ook nog de verkeerde mensen eigenlijk in balbezit. Telkens Namens schoten van afstand van een verdediger en van de Berg. Een middenvelder die kwam in de handen terecht van Koeter. Heerenveen wil wel, maar uh, het lukt nog niet voorlopig. Bovendien Roda heeft Malki nog even ingebracht voor de slotfase en loert dus op een counter. En dan zou dat de beslissing zijn. Voorlopig is het 1-0 voor Roda. We gaan naar Pecksole ADO Den Haag en die houtkamp. 3-1, een heel knap van Pexwoller op weg naar de 11e plaats in de eredivisie. En dat hebben ze, dan hebben ze het heel erg knap gedaan. 3-1, terechte voorsprong tegen ADO. Het had wel 5, 6, misschien wel 7-1 kunnen zijn. Maar het staat 3-1, ze zijn genadig voor de Hagenaars. Feyenoord en AC, eh, niet gescoord, maar het staat wel 1-0, Ronald. Ja, de herhouden nog niet gepasseerd, maar 1-0. Omdat uh, die uh, bal van Pelle op de lat en Gilles uh, uiteindelijk door de arbitrage... als over de lijn werd beoordeeld. Maar dat blijkt in werkelijkheid helemaal niet zo te zijn. Laten ook een paar herhalingen zien die wij inmiddels wel uh, natuurlijk hebben kunnen bekijken. Overigens had Feyenoord wel kunnen scoren hoor. Pellen voor hoek, immers en schaken. Eén keer over en drie keer de voeten van Ten Terrauwelaar ten is de held, niet gepasseerd. Toch 1-0 achter. 83e minuut. Is er sprake van een slotoffensief van Vitesse tegen VVV, Ragnar? Nee, absoluut niet. Het is wel zo dat Vitesse bij de 0 in achterstand tegen VVV wat kansen heeft gekregen. Vrije trap van Theo Janssen, Ibarra en Boni. Maar het is een vergooide middag voor iedereen in de Gelderdome. VVV leidt. Uh, Giro Lippens dan uh, Gio. Ga eens even vertellen over hoe het gaat in die negende ah, Er is nieuws te melden, want Bradley Wiggins rijdt weer op achterstand. Doodsbang weer in de afdaling, in een regenachtige afdaling. En hij zag zojuist een van de ploegmakkers van Vincenzo Nibali, een van de gangmakers daar in die afdaling, zag hij onderuit gaan in een bocht, kwam met zijn hoofd tegen een muurtje terecht. Het valt allemaal mee, want ik zag de man weer op de fiets stappen. Maar Wiggins is in elk geval zo geschrokken... dat hij al zijn ploegmaats om zich heen verzameld heeft... en nu op achterstand rijdt in die afdaling. Sterker nog, zelfs Mark Cavendish heeft daar weer aangesloten. Dat zegt maar weer genoeg over de manier waarop Wiggins daalt. Dalen, dat lukt hem echt niet meer. Hij is sterk... maar rijdt nu op meer dan 6 minuten en 52 seconden... van de eenzame koploper van Maxim Belkov. Want daar rijdt het peloton. Wiggins dus nog verder achter. Nog even de andere tussenstanden. Willem 2 tegen AZ nog altijd 2-0. NEC RKC 0-2. En Utrecht tegen Heracles is dus op 3-0 gekomen. Het stond 1-0 de Van der Gun. Het werd 2-0 door Moelenga uit een penalty. En bij de aanleiding van een penalty was een rode kaart voor Davidson van Heracles. En Toorstra maakte zojuist de 3-0. We gaan naar Bastigler. Roda tegen Heerenveen. Nog altijd 1-0. Heerenveen duwt en duwt. Maar Roda is niet verschrikkelijk in de war. Bovendien. De counters van de ploeg uit Limburg zijn nou niet zozeer gevaarlijk, maar in ieder geval dreigender ook nu weer weg met vier man tegen vijf heerenveen verdedigers Waar Malki en Huppertz bij betrokken zijn. En Lebedinski, dat dan de bal krijgt, gespeeld op veel te ver uit. Of Ramsi is dat, pardon. Die is ook een van de invallers aan de kant van Roda. En dan neemt Heerenveen weer over. En staan er bij Roda, dus eigenlijk weer drie of vier verkeerd. Aan de rechterkant van La zoekt zijn tegenstander op. Dat is nu Soutuin na het vertrek van Flederes. Die was vorige week rechtsback. Nu linksback. Terwijl de bal nu voor een goal komt. Vindt Boga onder maar net aan onderdoor gaat. Daar kan uh, hij net niet koppen. Montijnen kan dit niet koppen. De bal verdwijnt weer naar de zijkant. Opnieuw opgepikt door Van La die dan vel in het duel terechtkomt met de verdedigers van Roda. En uiteindelijk dan zelf de bal over de achterlijn loopt. En daarmee komt er een abrupt einde aan iets wat een aardige Friese aanval had moeten worden. Van Basten gaat nog maar eens wisselen. check gaat in het elftal komen. En die komt dan voor... Dat is eerlijk gezegd niet zo goed te zien, want we kijken tegen de zon in. tegen voor Van den Berg. Die uh, moet er nu uit. Eén van de mensen met een gele kaart op zak. Zo even voelde die na een mislukte actie al even aan de hemstring. Zou die licht geblesseerd zijn? Dat kan maar zo. Feit is dat hij uh, geen gelukkige wedstrijd speelde. Maar vooruit maar, we gaan kijken in Zwolle. Wat gebeurt er, Andy? Uh, het had al 8-1 moeten zijn voor Pek Zwolle, maar het is 3-2 geworden. Invaller Rijdel Poupon. Is uh, uh, kansrijk en kansvol. Uh, en uh, schiet de bal erin. 3-2 is het uh, op dit moment. En zo dadelijk een prachtig moment. Want dan gaat Arne Slot komen bij Pex Wolle. Hij is al hartstochtelijk toegejuicht bij het inlopen. En dadelijk in zijn laatste minuten zal hij uh, in het veld gaan komen. Dat gaan we straks zien. Het is nog spannend geworden. 3-2 bij Pax Wolle tegen Ado Den Haag. We gaan nog even naar Groningen, Ajax Henkok. Laatste minuten van Siem De Jong en eh, Algezien en van Eriksen op de Nederlandse velden. Ja, dat wordt wel gesuggereerd. En Frank de Boer heeft ook gezegd... dat het zou ontzettend stom zijn als een buitenlandse club... Erikson Eriksen niet oppikt. En Borussia Dortmund is in dit verband ongetwijfeld... niet ongetwijfeld, ik heb dat althans meegekregen... is Borussia Dortmund in verband gebracht met Eriksen. Ze hebben in elk geval het geld daar in Dortmund... en dat die kutse vertrokken is naar Bayern München. Dus dat zit er mogelijkerwijs wel in. Al de wereld is trouwens gewisseld. Al de wereld wordt ook genoemd. En jij noemt ook de jong. Ongetwijfeld zal dat het geval zijn. Maar... Ajax heeft nog veel jonge talenten. Ik kijk even naar het scorebord. We gaan naar de 89e minuut. Van Dijk voor FC Groningen is nog dichtbij een doelpunt geweest. Op een voorzet van rechts van Schet. En ook Zichtersson maakt... Ja, ik kreeg zojuist ook nog een aardige mogelijkheid. Op een voorzet van Serrero. Maar hij mist, miste die bal. En die weer een doelpunt. Ja, het is hier feest hoor. Is Zwolle lekker veel doelpunten. En uh, nog aardige doelpunten ook. Nu is het Jong-Nes Die zijn zesde van het seizoen maakt. En hij zorgt ervoor in de 87e minuut dat het 4-2 staat voor Pexolle tegen tegen Haag. Iets meer dan bij jou, uh, Henk. Ja, we gaan naar de 90ste minuut. En ik weet niet of mij dan ook meteen gaat afsluiten. En Ajax heeft deze wedstrijd gecontroleerd. Ik wil niet zeggen dat ze als een kampioen hebben gespeeld. Dat spel hebben ze niet vertoond op de gras. Maar was ook niet nodig tegen FC Groningen. Groningen liep hoofdzakelijk wat te ploeteren. En heeft dit seizoen vooral een creatieve speler gemist. En vergeet niet dat de aanval van Groningen nauwelijks heeft gescoord. Van wat scoort Groningen nou in deze competitie? 33 doelpunten. Dat is toch. Nee, 36 doelpunten. Dat is toch helemaal niks in 34 wedstrijden. En ook nu wordt er weer niet gescoord. Groningen gaat ongetwijfeld play-off spelen. Maar heeft het mede te danken aan de concurrentie tussen de aanhalingstekens en Apex-Wolder. En misschien moet ik ook Rode JC daar zo meteen nog wel aan toevoegen. Er komen toch twee minuten bij. Ajax Dat voetbal nog wat door over de linkerkant van het veld. Maar ik denk, ja, die bal die gaat natuurlijk terug even naar Denswil En dan zal hij wel naar Sillesen gaan. Jawel, hij gaat naar Sillersen. Het is al een beetje voorspelbaar bij Ajax. En dat komt omdat we de wedstrijd volledig vanaf de eerste tot de laatste minuut hebben gecontroleerd. En op weg naar zijn derde nederlaag op rij. Maar wel op weg naar de play-offs Bas. Ja dat klinkt gek. Maar zo zal het wel gaan normaal gesproken. Hoewel de ploeg van Van Basten nou met een soort uitbraak. Na een kortstondige opleving van Roda. Wel probeert om nog te kijken of het in de buurt kan komen van de gelijkmaker. De bal komt voor het doel. Die wordt heel slecht verwerkt. Door Roda. Door Bonifacia. Bijna nog opgepikt door Finn Bokersom. En die heeft wel in de ogen van scheidsrechter Nijhuis nee, een overtreding gemaakt. Waarbij hij zelf het gevoel moet hebben gehad dat het andersom was. Maar eh, daar fluit al de scheidsrechter niet voor. Zo is bij Heerenveek nu even iedereen boos. En mag Roda verder met het nemen van een vrije schot nog anderhalf minuut over. ...van de officiële speeltijd. En dan heeft Roda dat natuurlijk uh, ondermaats gepresteerd heeft dit seizoen. En de play-offs in moet wel weer, gek genoeg, in een thuiswedstrijd naar behoren gepresteerd. Want daar heeft het ook in 2013 niet aan ontbroken. In 2013 maar uh, één ploeg die hier won, dat was Feyenoord. En voor het overige toch ook niet tegen de zwakste tegenstanders. Wel continu punten gepakt. Vitesse, PSV, en noem het maar op. Nu wordt er heel slecht uitverdedigd door Heerenveen trouwens. En kan de bal worden opgepikt door Roda. Via Nemet die zich loswerpt op 20 meter van het doel. Geeft de kans. Nou ja, is dit een kans aan de linkerkant van het veld? moeten Komen. Daar staat Huppert wel. Maar de voorzet komt er niet. Omdat de bal uiteindelijk via een van de verdedigers die wel oplet. Ik denk dat dat van Amant is geweest. Over het doel verdwijnt van Noordveld. Maar dat was toch een hele beste mogelijkheid. Op een presenteerblaadje aangeboden door de falende verdediging van Heerenveen aan Roda. Maar dus niet uitgepakt. En zo blijft het in de slotminuut 1-0 voor Roda. De laatste seconde van de landskampioen in de Eurobol. Henk ook. Ja, nog 15 naar 20 seconden. Ik heb nog even gekeken naar Silissen Die plukte zojuist juist nog een aardige bal uit de lucht. En die heeft echt geen foutje gemaakt in deze wedstrijd. Jasper Silissen zou wel eens een belangrijke concurrent kunnen worden... het komende seizoen voor Vermeer. Aardige keeper, goede keeper. Ajax laat de bal nog even rondgaan. Komt er nog een voorzet of komt er geen voorzet meer? Misschien hebben jullie het fluitsignaal meegekregen van Wiedermeijer. Ajax is uitgespeeld in deze competitie. De landskampioen, 32 keer landskampioen. Drie keer op rij onder leiding van Frank de Boer. Iteren is beloond met de Rinus Michels Award. Ajax was de club. 76 punten ook weer gehad. Hetzelfde aantal als het afgelopen seizoen. En ook de minst gepasseerde defensie van deze competitie. Nou, dat waren nog een paar prijzen die eraan toegevoegd kunnen worden. Maar de landstitel uh, werd de vorige week al binnengehaald tegen Willem 2. Groningen gaat de play spelen. Maar ja, als ze de Europa League halen, dan moeten ze winnaar worden van de play-offs. Het is een zeer magere selectie. En Groningen heeft ook mager gepresteerd in deze competitie. Doelstelling gehaald, maar absoluut niet met mooie voetbal. Weinig aantrekkelijke wedstrijden gespeeld. Uit en thuis niet. Gaan we naar uh, Roda Heerenveen. Daar zit het seizoen voor allebei nog niet op. Maar uh, ja, ja, Bas Ticheler. Goeiedag. Hij zit er uh, toch nog bijna in de gelijkmaker. Een voorzet die van richting wordt veranderd. En bij de tweede paal voor de voeten komt van Gouwe Die denkt hem te kunnen binnentikken. Dat lukt eigenlijk niet. Die... Legt hem weer in de doelbond, Daar wordt hij dan weer weggetrapt. Er is chaos en paniek achterin bij Roda. Dat dus met 1-0 leidt in de extra tijd. Wilaert trapt de bal weg. Blesseert zich erbij. Maar wisselen kan niet meer. En moet dus door. In de resterende 120 seconden. Te beginnen met de hoekschop van Heerenveen. Die op het hoofd komt van... Ja, wel op het hoofd komt van Finn Bogason. Maar die staat zo ongelukkig bij de tweede paal. Of eigenlijk al daar voorbij. Dat hij de bal over het doel, ruim over het doel kopt van Roda. Het zou, blijft het hier 1-0... ...voor het eerst in 15 wedstrijden zijn dat Roda geen tegengoal incasseert. Dat lukte voor het laatst in januari tegen NEC, toen werd het hier 2-0. En daar zal men dan ook wel met Ruud Brood voorop tevreden over zijn in aanloop naar donderdag. Ik heb dat eerder gezegd, dan begint het eigenlijk allemaal weer voor Roda... ...als de tocht naar Doetinchem wordt gemaakt om daar tegen de Graafschap te gaan voetballen. En als dat allemaal goed gaat, dan wacht nog een ronde om in de Eredivisie te blijven... ...waar dan normaal gesproken Sparta of wie weet Helmond Sport de tegenstander zal zijn. Kortom, Roda is nog lang niet uit de zorg en uit de problemen, dat wordt nog een Helska Wij. En hier in Libburg denkt iedereen wel eens terug aan die merkwaardige na-competitie van een paar jaar terug... toen de strafschoppen nodig waren tegen Kambuur en het echt op het allerlaatste nog net goed draaide. Zou het weer zoiets worden? Iedereen houdt ze hard vast, terwijl deze wedstrijd in de slotfase beland is. Ramzi nog een bal de en Die kon er een beetje gelukkig voor de voeten van Lebedinsky. Die heeft veel moeite om de bal te controleren. Zijn tegenstander Van Andel heeft heel veel moeite om de bal van hem af te pikken. En op het moment dat Ralph Malky met de bal van doorgaat... gooit Van Andel er nog een sliding uit met de hoofdletter S... De scheidsrechter Nijhuis komt even kijken, terwijl nu van de tribune allemaal glaasjes, laat ik zeggen, cola worden gegooid. Ik hoop maar dat dat erin zit. Maar ja, je moet ook wel eens naar de wc en dat lukt niet altijd, het is ook wel eens druk. Maar die verdwijnen nu op het veld. Nijhuis heel verstandig loopt terug, maar die gaat normaal gesproken van Anlond wel bestraffen. Voor deze iets te onstuimige inzet. En dat doet hij dan denk ik met Geel. En dat levert dan weer een fluitconcert op van het publiek. Dat de indruk heeft dat daar wel een zwaardere straf op had mogen zijn. Hij speelt, blijkt uit herhaling weliswaar de bal. Maar je kan best de bal spelen als je dat doet met een halfhoog been van achteren. En je doet het zo onstijmerd dat je tegenstander blij is dat hij zijn benen nog heeft. Dan is het ook niet goed te praten. Alleen maar op die manier zeggen ja, maar ik raakte de bal. Dat is niet goed genoeg. Nijhuis heeft opgetreden. Er komt een, een hoekschop aan voor uh, Roda. En dat betekent dat daar nu plotseling druk ontstaat. Nee, hij, ja, zo kan het ook. Schrijf, <lacht> zegt hij. Als het allemaal zo lang duurt, dat getreuzel, dan doen we toch lekker helemaal niet meer. Ik fluit gewoon voor het einde van deze wedstrijd. De Heerenveen verliest. Maar Heerenveen speelt wel na competitie, normaal gesproken. Tenzij de daarna nog hele gekke dingen doet. Maar dan hadden we die wat vaker voor. Hier is het voorbij. Ja, en nog even wat eindstanden. Vitesse tegen VVV, inmiddels afgelopen 0-1. groningen Ice hoor al 0-2. Roda Heerenveen 1-0. Utrecht tegen Heracles 3-0. Willem 2 tegen AZ 2-0. En NEC tegen RKC Waalwijk is inmiddels ook afgelopen. Het is daar in de slotfase nog 1-2 geworden door Comboy. Wij gaan naar Rodald van der Geer bij Feyenoord NEC. Afgelopen Feyenoord wint met 1-0, blijft ongeslagen in eigen huis in een heel seizoen. Dat is een prestatie op zich. Feyenoord had het misschien wel beter moeten doen vanmiddag met 3-4, misschien wel 5-0 moeten winnen. Eigenlijk is deze wedstrijd in 0-0 geëindigd. Want de goal die uiteindelijk dus op het scorebord kwam, is nooit over de lijn geweest. Althans, de inzet van Pelle heeft de lijn nooit gepasseerd. Feyenoord sluit dus af met winst, sluit af als derde in deze competitie. Het wint met 1-0 thuis van Nacken. En Pek kan ook terugkijken op een fantastisch seizoen en die houtkamp. Ja, geweldig hoor, 11 plaats. Maar wat is het mooi nu, het eindsignaal van Pieter Vink. Arne Slot, een ontzettend aardig mens en een prachtig voetballer. In 1995 kwam hij in de eerste van Pek Zwolle. En neemt nu afscheid na al die mooie jaren. Heel vaak bij Pek Zwolle gespeeld. Uh, ook nog bij NAC en bij Sparta teruggekeerd bij Zwolle. En ik denk dat dit een van zijn mooiste jaren is. Want het lijkt erop dat Pek Zwolle op de elke plaats eindigt. En nu wordt er afscheid genomen. Want de eindstand is uh, 4-2 in voordeel van de Zwollenaren. Nu wordt er afscheid genomen van alle grote mensen van dit jaar. Met onder andere natuurlijk ook Art Langelaar en Arne Slot. Slot zullen we missen. Het was een mooie mens, mooie voetballer. en krijgt precies wat hem toekomt. Een prachtig afscheid. 4-2. Pekzwolle wint van Ado Den Haag. Recht alle uitslagen van mij. Groningen Ajax 0-2. Vitesse VVV 0-1. Utrecht Herakles 3-0. NEC RKC Waalwijk 1-2. Roda Herenveen 1-0. Willem 2 AZ 2-0. Twente PSV met rood voor Van Bommel 3-1. Feyenoord Nak Breda 1-0. En Pekswolle Ado Den Haag 4-2. Halve finale play-offs bij de vrouwen. Twee wedstrijden. Den Bos tegen Laren staat inmiddels op 4-0. En SJC tegen Amsterdam is op 1-1 gekomen. En moet daar een beslissing vallen in de derde wedstrijd. Spannend is het ook al niet meer bij die derde wedstrijd. Bij de mannen. Oranje, Zwart, Kampong, Tim. Nee, hij was te lang niet meer, En het. Uh, het is zelfs uh, 4-0 geworden door een uitstekend doelpunt van Rob Rekkers. Hij ging helemaal vanaf de middenlijn. Solo richting uh, doel van uh, Kampong. En passeerde David Hart met een hardschot uh, in de touwen. En dat betekent 4-0. Terwijl Kampong op dit moment een strafkorner krijgt. De vierde strafkorner van Kampong. Kan Roderick Weusel of we iets doen aan die 4-0-afstand? Nee, want de bal gaat via een uitloper. Lange corner. Hoewel hij krijgt hem nu tegen, omdat hij te hoog gespeeld zou hebben. Vlakbij een uitlopende verdediger. Maar uh, Oranje-Zwart gaat natuurlijk deze wedstrijd winnen. Gaat in de finale. Spelen. En dat betekent dat Kampong nog niet klaar is, want die moeten dan spelen tegen Bloemendaal om de derde plaats. En ook Teunenoer is dus nog niet klaar met de competitie, want die derde plaats die geeft nog recht op een EAL-ticket. Orange Zwart heeft al de ticket, omdat het de reguliere competitie gewonnen heeft. Rotterdam, omdat het finale speelt en er is nog één ticket te vergeven. En daar moet omgespeeld worden en dat gebeurt het weekend na Pinksteren tussen Kampong en Bloemendaal. Gaan we nog even naar Gio Lippens. Negen etappen in de Giro in de regen. En problemen nog steeds voor Bradley Wiggins. Want zijn achterstand op het peloton. Op het peloton met de roze trui en alle favorieten voor de eindzegen in de Giro. Is nu toch wel een seconde of 45. Dat is de achterstand dus van Wiggins. Het was al even groter in die afdaling van die call van de eerste categorie. Hij heeft bijna zijn hele ploeg om zich heen verzameld. Behalve Henao en Oeran. Want dat zijn de mannen die het nog goed doen in het klassement. En ze zullen toch niet dezelfde fout maken als twee dagen geleden. Toen ze die mannen ook tot bij Wiggins... Wiggins lieten afzakken om hem in elk geval heelhuids naar de streep te brengen. Nee, die mannen gaan nu voor hun eigen klassemenskansen. kansen. En Wiggins laten ze voorlopig achter met die hele ploeg om hem heen verzameld. En ze proberen uit alle macht dat gaatje dicht te rijden. Maar het gaatje wordt alleen maar groter met het peloton dat heel langzaam iets terugkrabbelt van de voorsprong van Maxim Belkov. Dat is namelijk de eenzame koploper. Daarachter een vrij grote groep met Feline Pirazzi, Chalaput, Golas, Ludwigson van Argos, de Nederlandse ploeg. Karate van Blanco, Nederlandse ploeg. En Petrov, dat zijn de achtervolgers. Die rijden op 2'47 van Belkov. En dan hebben we dus op 6 minuten en 50 seconden het peloton. Waar het tempo nou niet alleen maar gemaakt wordt door de knechten van uh, Vincenzo Nibali. De roze truidrager. Maar inmiddels is het ook BMC dat op kop is gaan rijden. De ploeg dus van Cadel Evans. En ook bij Garmin zijn ze op kop gaan rijden. We zagen zojuist een tijdrijder, puur sang David Miller. Op kop blazen van dat peloton. Uh, Peloton. En die doet dat natuurlijk voor rijder Hesjedal, De klasse mensman van uh, Garmin Sharp. Ook Robert Geesink zit daar nog keurig bij. Hij heeft geen last van die omstandigheden. Hij heeft niet de angst die in dat lijf en in het hoofd van Bradley Wiggins is geslopen. En daar mogen we ons toch in elk geval mee in de vingers knijpen. Want uh, het zal je maar overkomen dat je zo'n angstige kopman hebt. Wiggins dus nog steeds in de problemen probeert uit alle macht het gaatje dicht te rijden. Maar als hij het gat straks dicht heeft, dan volgt vlak voor Florenton... Als nog zo'n gevaarlijke afdaling. En dan heeft hij 1-2-3 weer zo'n achterstand opgelopen. Sport maakte even plaats voor de actualiteit, want u weet het ongetwijfeld. Er was een extra ledenraad van de PvdA. Ledenraad werd georganiseerd vanwege de onenigheid in de partij... over de al dan niet strafbaar stelling van illegaliteit. Onze verslaggever uh, Wilco Boom, uh, politiek verslaggever... volgt de vergadering voor ons en de eerste stemming is uh, geweest. Wilco, er is dus gestemd over de vraag of de partij het regeerakkoord... moet openbreken om de strafbaarstelling van illegaliteit eruit te halen. Hoe, hoe is die stemming verlopen? die stemming is gelopen conform de wens van de partijtop, want de leden hebben dat voorstel, die hebben zo gestemd dat het regeerakkoord niet aangepast hoeft te worden. Ze leggen zich neer bij het regeerakkoord. Wel is er vastgelegd door de ledenraad dat het strafbaar zijn, of dat het illegaal verblijf wel strafbaar wordt, maar alleen als overtreding, het mag geen misdrijf worden. Een misdrijf is erger dan een overtreding en dat mag het dus niet worden. Staatssecretaris Steven van Justitie wil dat eigenlijk wel, maar de ledenraad heeft uitgesproken, het mag alleen een overtreding zijn, geen misdrijf. En partijleider Samsom die heeft eigenlijk uiteindelijk op uh, inhoudelijke gronden het uh, congres meegekregen. En hij vertolkte het gevoel van, van hem en van de partijtop als volgt. Luister maar. En ik wilde af van minimumstraffen. We wilden af van het burkaverbod. We wilden een kinderpardon.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 ja, en met dit verhaal dat hij in alle toonsoorten heeft gehouden tegenover een kritische ledenraad, heeft, uh, heeft Samsung dus uiteindelijk die ledenraad meegekregen. En dat betekent dus uh, dat ze er niet meer op staan, dat ze niet doordrijven dat het regeerakkoord aangepast moet worden. Uh, wat dus ook tegen het serenbeen been van Samsung was. Want ja, een man een man, een woord een woord. We hebben dat nu eenmaal afgesproken met de VVD en daar is ook heel veel voor teruggekomen. Maar, nou heren, eerder vandaag dat zes fractieleden van de PvdA vanmiddag zeiden al dan niet grote moeite te hebben met de lijn van de fractie. Maakt het voor hen nog enig verschil wat er nu gebeurd is met deze stemming. Ja, die, die vraag kan ik op dit moment nog niet beantwoorden... want ik heb ze na die ledenraad, na de stemming eh, niet meer kunnen spreken. Ik weet ook niet of ze er nog zijn... of dat ze misschien inmiddels eindelijks eh, de jaarbeurs in Utrecht hebben verlaten. Eh, het, dus de, opst de opstelling van die zes fractieleden maakt wel duidelijk... Dat, het, eh, dat er verdeeldheid is binnen die fractie. Dat een aantal van die mensen, onder Kadisha Kadi Arieb, meer te Hielkens... zeggen van ja, eigenlijk gaan we te ver... en dit is wel een beetje het maximum wat we kunnen aanvaarden. Zij hebben nu heel duidelijk... Duidelijk gesteld, ze zullen die strafbaarstelling van het illegaal verblijf pas gaan ondersteunen. Als uh, alle voorwaarden die er uh, in de motie staan die hier op, het, uh, op de ledenraad is aangenomen, als die zijn uitgevoerd. Nou, en dat kan nog wel een beetje gaan duren. En alleen al het feit dat die verdeeldheid naar buiten is gekomen binnen de fractie, is natuurlijk voor de PvdA en voor partijleider Samson wel een vervelend punt. Uiteindelijk dus uh, wel mee ingestemd, maar als overtreding en niet als misdrijf. Wilco Boom vanuit Den Haag, dankjewel. Ik meld u ondertussen dat de hockeywedstrijd tussen Oranje Zwart en Kampong is afgelopen. Het werd daar 4-0 in Eindhoven. Oranje Zwart gaat dus de finale spelen tegen Rotterdam. Bij de vrouw heeft Den Bosch zich als eerste geplaatst voor de finale. Het won met 4-0 van Laren vandaag. Die andere wedstrijd tussen SRC en Amsterdam is geëindigd vlak voor tijd in 1-2. En dat betekent dat Amsterdam dus door is naar de finale en gaat spelen tegen Den Bos. En dan nog een berichtje met betrekking tot Jos Luukai... de trainer van Hertha BSC... want hij is zojuist kampioen geworden van de Tweede Bundesliga. club uit Berlijn had zich al enkele weken geleden verzekerd... van promotie naar het hoogste niveau. Het won vandaag met 2-1 van FC Köln. En een belangrijke overwinning voor Tottenham Hotspur... in de strijd om de vierde plek in Engeland Die recht geeft op voorronde Champions League. De ploeg won met 2-1 van Stoke City. Een belangrijke uitoverwinning. De winnende was van Adebayor. Dit is Radio 1. Zo meteen het uitgebreide weer. Mijn eerste hoofdpunten van het nieuws hier is Mark Visser. Ja, we worden net al van verslaggever Wilco Boom. De ledenraad van de PvdA heeft zich achter partijleider Samsom geschaard. Een motie die Samsom en zijn Tweede Kamerfractie oproept het asielbeleid humaner te maken, kreeg steun van een grote meerderheid van de aanwezige leden. motie was door Samsom aanbevolen. Omstreden strafbaarstelling van illegaliteit, die is opgenomen in het regeerakkoord, blijft daarmee gehandhaafd. Het congres van de PvdA vroeg twee weken geleden om de strafbaarstelling eruit te halen. Samsom zei toen dat hij niet aan die oproep kon voldoen. Syrië, ontkend achter de bomaanslagen te zitten in de Turkse grensplaats Rehanle. Daar gingen gisteren twee autobommen af... waarbij 46 doden vielen en meer dan 50 mensen gewond raakten. Turkije arresteerde vandaag negen verdachten. Hoewel het allemaal Turken zijn, onderhielden ze wel banden met Assad-getrouwen in Syrië... en de Syrische geheime dienst, stelde de Turkse minister van Binnenlandse Zaken. En vier ontvoerde militairen van de VN-vredesmissie in Syrië zijn weer vrij. Rebellen hielden de Filipijnse blauwhelmen dagenlang vast. Volgens de opstandelingen was dat voor hun eigen veiligheid. Filipijnse autoriteiten zeggen dat de mannen als menselijk schild zijn gebruikt. Dat is het belangrijkste nieuws. Het weer. Nou, visie we Gerrit Hiemstra. Er zitten nu een paar buien boven het midden en zuiden van het land... en die trekken naar het oosten. Daarachter klaart het op. Het wordt een mooie avond op de meeste plaatsen. Maar het duurt allemaal niet lang, want vanuit het westen nadert alweer een nieuw regengebied. De eerste regen bereikt Zeeland rond een uur of tien vanavond en trekt vervolgens vannacht naar het oosten. Het koelt af naar 10 graden in het zuidwesten tot een graad of 6 in het oosten. En morgenochtend begint de dag bewolkt en op veel plaatsen regent het af en toe. Morgenmiddag blijft dat zo in de oostelijke provincies... maar in het westen gaat de zon nu en dan schijnen... met af en toe een bui tussendoor. De meeste zon is morgen aan zee te vinden en op de wadden. Het wordt morgen 12 tot maximaal 14 graden. De wind waait morgen uit het westen tot zuidwesten... is matig boven land, aan zee en op het IJsselmeer... is hij vrij krachtig, windkracht 5, mogelijk af en toe 6... En namorgen blijft het wisselvallig en koel, vooral dinsdagavond. En in de nacht na woensdag is het erg onstuimig met in de kustprovincies harde wind windkracht 7. Vanaf woensdag is het wat minder koud. AMB-verkeersinformatie. Het is druk op de weg, maar de grootste drukte lijkt wel voorbij. Het heeft allemaal te maken met het einde van de meivakantie voor veel mensen en het herfstige weer buiten. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam staat bij de afrit Buntschoten nu twee kilometer. Nogal wat files op de A2 van België naar Eindhoven. Bij het Europaplein bij Maastricht twee kilometer. Verderop bij Rooster drie door een ongeluk. En bij knoopend Batadorp nog eens vijf, ook door een aanrijding. Het is druk op de ring van Amsterdam, de A10 Noord... tussen de afrit Vodendam en Zeeburg, drie kilometer. Dat heeft alles te maken met de afgesloten Koentunnel. Die gaat maandagochtend om 5 uur voor de spits begint weer open. Ten slotte de A16 Breda-Rotterdam. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer... tussen Kloopend Zonzeel en de Randweg Dordrecht. Al het laatste sportnieuws. Dit is NOS Langs de Lijn. Met zometeen het vervolg van de negen etappen in de Giro d'Italia... in de regen in Toscana. En verder kijken we terug op de derde wedstrijd... bij de waterpolo-dames tussen Ravijn en ZVL. En de derde hockeywedstrijd tussen Oranje, Zwart en Kampong. En nabeschouwen op al dat voetbal. Want uh, het zit erop, de 34e ronde van de Eredivisie... in de jaargang 2012-2013, de laatste wedstrijd laatste dus van deze jaargang. U krijgt van mij nog één keer alle uitslagen... van de negen gespeelde wedstrijden die dus allemaal om half drie begonnen. Groningen-Ajax werd 0-2. Twente won met 3-1 thuis van PSV... en PSVR van Bommel zag rood in zijn laatste wedstrijd... in de Nederlandse Eredivisie Feyenoord. NAC Breda werd 1-0. Vitesse-VVV 0-1. Utrecht tegen Heracles werd... 3-0, Pek Zwolle, Ado Den Haag, 4-2, NEC, RKC Waalwijk, 1-2, Roda Heerenveen, 1-0. En Willem II degradeert wel, maar neemt afscheid met een overwinning. Zij wonnen met 2-0 van AZ de definitieve eindstand van de eredivisie seizoen 2012-2013 Ajax kampioen met 76 punten PSV definitief nu 100% voorronde Champions League 69 punten ook Feyenoord heeft 69 punten voorronde Europa League en wordt definitief derde en Vitesse vierde met 64 punten dan Utrecht de nummer 5 met 63 punten Twente heeft 62 punten een gaatje naar FC Groningen dat zevende wordt 43 punten achtste Heerenveen ook zij gaan spelen in de playoffs... om een Europees ticket met 42 punten. Dus Utrecht tegen Herenveen wordt het. En Twente tegen FC Groningen. 9e Ado met 40 punten. Dan het rechte rijtje met AZ. Voor de Champions League. Of de volgende Europa League vanwege natuurlijk de winst in de beker. Met 39 punten. Elfde e geworden. Pexwolle met 39 punten. 12e Herakles met 38 punten. Ook Nakbreda heeft 38 punten en wordt dertiende. 14e RKC 37 punten. En NEC maakt een vrije val, wordt uiteindelijk 15e met 37 punten. Na competitie gaan spelen, Roda JC met 33 punten... en VVV met 28 punten. En Willem II drie puntjes erbij, maar de degradatie was al een feit. 23 punten dus uit 34 wedstrijden. It's raining again van Supertramp. En wat wij u net al aankondigden is inmiddels ook definitief en officieel. Mark van Bommel heeft aangekondigd dat hij zijn laatste wedstrijd in de Nederlandse Eredivisie gespeeld heeft. Dat heeft hij na afloop van de wedstrijd bij Twente PSV meegedeeld. Straks daarover uiteraard meer. En is yes, volledig he. na twee keer geel. En dus een rode kaart. Geen afscheid in stijl. We gaan naar Gio Lippens. De regen dus eh, met de 9e etappe in de Giro. Je voelt hem al aankomen natuurlijk met dat nummer. Maar inderdaad, nou wordt het wel een beetje droog onderweg in de Giro-etappe. Want je ziet het aan de weg. Je ziet het ook wel aan de renners die de regenjasjes hebben uitgedaan. Sommige renners rijden wel nog met een soort overjasje. Dat betekent dat ze met blote mouwen kunnen rijden. Maar in elk geval het lichaam nog een beetje beschermen tegen de temperaturen. Want het is ook niet warm in deze etappe. We hebben één koploper, Maxime Belkov. En die lijkt zomaar op weg naar zijn mooiste overwinning... De... De mooiste overwinning in zijn carrière is niet zo moeilijk... want hij pakte tot nu toe nog maar één overwinning in zijn loopbaan. En dat was in 2007, lang geleden dus alweer... toen die Europees kampioen werd in het tijdrijden in Sofia in Bulgarije. Voor de rest nog helemaal niets gewonnen. Maar hij moet wel oppassen, want daarachter rijdt nog steeds een grote groep. De mannen die vroeg in deze etappe er vandoor zijn gegaan... na een kilometer of twintig, waarbij we Garate weten... waarbij we ook die Ludvigson weten, de twee Nederlandse ploegen... Dus vertegenwoordigt daar in die achtervolgende groep. En die hebben ze juist gezien dat Jarlinson Pantano... niet te verwarren met Pantani, maar Pantano, een Columbiaan... die is er van tussen gegaan en die rijdt op dit moment op 2 minuten... en 22 seconden van Maxime Belkov. Belkov dus, een hele goede tijdrijder. Hij zou het in principe moeten houden met die twee slotklimmetjes... die we straks gaan krijgen. Eentje van de derde categorie, eentje van de vierde categorie. En dan de lange afdaling in de richting van Florence... waar zo meteen gaat worden... Op de Piazzale Michelangelo. Prachtige plek in een prachtige stad. Waar het hopelijk dan iets droger zal zijn. Dan dat het de hele middag daar is geweest. Het peloton rijdt inmiddels op 5 minuten en 13 seconden. Die komen wel steeds dichterbij. Maar met nog 23,5 kilometer te rijden. Lijken de pogingen van het peloton om de koploper te achterhalen. In elk geval vergeefs. Nee, het gevaar voor die Belkoff. Die komt, komt meteen uit de achtervolging. En met name dan van die Pantano. Die inmiddels al binnen de twee minuten is gekomen van de Rus. In het peloton hebben we niks meer gehoord over Bradley Wiggins. Die had achterstand. Maar het kan zijn dat het tempo in het peloton een klein beetje gezakt is. Omdat iedereen die jasjes heeft uitgedaan. En we nu iedereen ook weer in de eigen shirt zien rijden. Het roze rijdt ook goed vooraan. De roze trui van Vincenzo Nibali. Maar ik kan me niet voorstellen dat dat gat in één keer is dichtgereden. Door Bradley Wiggins. Dat betekent dat hij aan de klim van de derde categorie... met daarna natuurlijk weer een afdaling gaat beginnen. Met achterstand. Nee, het is niet de dag van Bradley Wiggins. Het is niet de dag van Team Sky. Ik zou zeggen, London, we have a problem. FC Groningen, Ajax. Is geen probleem gaan we het over hebben. Slotwedstrijd in de eredivisie van de al Landskampioen zijn de Amsterdammers. Was eenvoudig, speelde op 60-70 Kwamen snel via Siegterson op 1-0. En Hoese invaller maakte er na de rust 2-0 van. Ajax keek ook al misschien wel stiekem een beetje vooruit naar volgend seizoen. Of niet? We snoeks praten over de wedstrijd. En misschien ook over dat andere met Ajax-trainer Frank de Boer. Heb je het voor de wedstrijd nog met je spelers gehad? Of heb je zelf teruggedacht aan uh, 3 mei 1994? Nee, daar heb ik niet over nagedacht, eerlijk gezegd. Toen was Ajax kampioen geworden en speelde het tegen Groningen dat nog belangen had. En toen won Groningen met 2-0 van Ajax. Daar was jij bij. Ja, maar dat soort dingen probeer ik denk ik uit mijn geheugen te wissen. Dat is aardig geluk, want ik kon het niet meer erin, eerlijk gezegd. Maar nu weet je het weer. Ja, maar... Ja, tenminste, ik vind het uh, niet zoals het hoort. Dat je als je er een, uh, een wanvertoning uh, van maakt. En natuurlijk zullen wij ook wel de intentie toen hebben gehad om uh, heel goed te spelen. Maar op een of andere manier is dat niet gelukt. Dat is het niet geraakt bij de spelers. En, uh, ik heb geprobeerd uh, mijn uh, spelers te motiveren. Ik denk dat het uh, aardig is gelukt. Heb je ze gezegd we moeten dat kampioenschap ook in de laatste wedstrijd uitdragen? Ja, kampioenwaardig uh, afsluiten. Uh, niet alleen uh, voor onszelf, uh, we moeten het ook voor onszelf doen. Ja, maar ook voor die uh, 1100 uh, supporters die meegereisd zijn. Die uh, echt fantastisch uh, ons toegejuicht hebben, het, uh, 90 minuten lang vandaag. En ik vind gewoon, uh, dit neem je ook weer mee naar, uh, naar de volgende wedstrijd. Dus we moeten gewoon uh, echt als een kampioenwaardig uh, en juist met die mindere druk... Misschien wel de beste wedstrijd van ons uh, seizoensspelen spelen. proberen. Is dat gelukt? Dat niet, maar ik denk dat het veld dat ook niet helemaal toeliet. Want bij uh, Vlager uh, zaten er een paar mooie aanvallen bij. Maar uh, ik ben zeer tevreden hoe we dit echt professioneel hebben uitgespeeld. Je zegt, uh, dat neem je weer mee naar de volgende wedstrijd. Voor hoeveel van jouw spelers is die volgende wedstrijd bij een andere club, denk je? Ja, ik denk zeker uh, drie spelers, maar ja... Je moet het altijd afwachten. Kijk, het liefst heb ik ze allemaal bij elkaar. Dat we met deze selectie uh, uh, dezelfde uh, ja, se seizoen kunnen ingaan zoals dit seizoen. En, maar ja, dat zal wel een utopie zijn. Maar ik begreep dat uh, de trainer van Broesje Dortmund je nog gebeld had deze week. D dat zal toch niet zijn geweest om een, om een advies voor, voor zijn tuin aan jou te vragen? Nee, felicitaties voor het kampioenschap. Hij heeft ook vastgespeeld gevraagd naar een paar spelers. Ja, bijvoorbeeld naar Eriksen. Hij vroeg hoe het met Christian Eriksen was, ik zei, ik zei heel goed. Dus is het dan 1-1-2? Nou, dat zal je aan Jurgen Klop moeten vragen natuurlijk of hij uh, uiteindelijk geïnteresseerd is. Dus ik denk, hij, hij is zeker gecharmeerd voor hem. Dat is één ding wat zeker is. Jij ook. En uh, je had hem graag gehouden. Maar ik denk dat je ook waardeert in Eriksen dat hij gezegd heeft: als ik wegga bij Ajax niet voor niets. Nee, dat waarderen we zeker uh, voor. hem. Maar het is ook natuurlijk ook veel beter voor hem. We weten ja, hoe wij erin staan natuurlijk als Ajax Het liefst willen we dat niet, maar het is ook ter bescherming van onszelf natuurlijk ook als Ajax zijn. Wat gaan jullie nu de komende dagen, weken nog doen? Uh, nou, vanaf, uh, we hebben nog één week uh, nog wat activiteiten. Uh, personeelsdag op uh, dinsdag, uh, waar de spelers bij moeten zijn. Uh, even kijken, woensdag hebben we nog een training. Eigenlijk, we hebben morgenochtend nog een training. Woensdag nog een, een training. Eigenlijk de laatste training. Uh, donderdag zal wel vrij zijn. En vrijdag hebben we misschien nog een uitje samen met z'n allen. En eigenlijk vanaf zaterdag of zondag uh, is het vakantie voor de meesten. En de meesten hebben dan maar een week vakantie. Want die moeten nog internationale verplichtingen allemaal. En jij? Heb jij vakantie? Of ben je al met het volgende seizoen bezig? Is het al begonnen voor jou? Oh, dat is al lang al begonnen. Dat is al in de winterstop uh, is dat ook al begonnen. Kijk, je, je moet gewoon al, al voorbereid zijn op wat er gaat komen. Uh, en dat, uh, daar zijn we hard mee bezig. Tot zes uur LOS langs de lijn. Met Tan van Beverstraten en Tom van Hek. Zo, met circles. We gaan weer naar Gio Lippens. Gio, uh, heftige etappen en toch weinig verandering aan de top straks, hè? Ja, dat denk ik wel. Want inmiddels heeft Bradley Wiggins ook alweer aangesloten. Dankzij de hulp van die ploegmaats. Zes ploegmaatsen om hem heen verzameld. En die hebben hem uiteindelijk teruggebracht naar de staat van het peloton. Het peloton is inmiddels begonnen aan de beklimming van het koetje van de derde categorie. De Vetta de Croce. En daar is op dit moment Jarlinson Pantano boven. Dat is de nummer twee in de koers. Hij rijdt achter Maxim Belkov aan. En hij komt nu met een achterstand van 1,48 over die top van die berg van de derde. De categorie. Dan een uh, afdaling, een behoorlijk lange afdaling. En dan weer een heel verneinig kort klimmetje, vierde categorie. En dan is het echt afdalen geblazen tot in de straten van uh, Florence. De voorsprong trouwens van Pantano op de andere achtervolgers. Op Velline, op Pirazzi, Chalaput, Golas, Ludvigson, Garate en Petrov is niet groot hoor. Want ook die zijn inmiddels boven gekomen nu. Dat betekent dat het daar allemaal dicht bij elkaar zit. En dat die mannen in volle achtervolging zullen moeten gaan op uh, die koploper, op uh, Belkov. Als Belkov dat vol gaat houden, dan gaat hij echt een hele mooie slag slaan. Kijk nu trouwens ook naar de kop van het peloton. En daar zien we dan dat de, tempo, dat de tempo weer gemaakt wordt door Tanel Kangert. Die zien we veel op kop rijden. Hij is ploegmaat van Vincenzo Nibali. En hij heeft veel werk gedaan. Gisteren ook een geweldig goede tijdrit gereden. En nu doet hij weer het werk als knecht. En we zien daar ook veel blanco mannen redelijk vooraan in het peloton zitten. Niet helemaal vooraan. Op plek 10 tot 15 zo'n beetje drie man. Robert Geesink, Steven Kruiswijk en Wilco Kelderman. Dat zijn de mannen die daar bij me Zitten. En dan zie je het toch wel breken ook weer in het peloton. Op die klim van de derde categorie. En wat gaat er zo meteen gebeuren in die afdaling in dat peloton? We blijven kijken naar Bradley Wiggins. FC Twente tegen PSV eindigde vanmiddag in 3-1. Maar na afloop ging het toch vooral over PSV'er Mark van Mommel. 36 werd hij afgelopen maand. En na bijna 20 seizoenen stopt hij ermee. Hij speelde... Ruim zeven jaar voor Fortuna. Daarna zes seizoenen bij PSV. één jaartje bij Barcelona. Vijf seizoenen bij Bayern München. Daarna via AC Milan kwam hij afgelopen zomer terecht bij opnieuw PSV. En hij houdt het voor gezien. En het werd geen afscheid in stijl. Tegen FC Twente kreeg hij twee keer geel. En dus moest hij met de rood van het veld voortijdig. Mark van Bommel, hij is er klaar mee. En sprak na afloop met Jeroen Gutter. Mark, wat ga je doen? Was dit je laatste wedstrijd in betaald voetbal vandaag? Ja, dit was mijn laatste. Waarom? Omdat ik uh, het afscheid in eigen hand wilde houden. En dat wilde ik zelf bepalen. En ik heb het ook zo laat beslist na het seizoen pas. Omdat, ik, uh, omdat de supporters het mij zo moeilijk gemaakt hebben in de afgelopen weken. Maar ik wilde het zelf uh, uh, beslissen en, en bekendmaken. En maar daardoor werd het alleen maar moeilijker. En er waren heel veel twijfels. Maar na 21 jaar uh, is het wel mooi geweest. Kun je wat zeggen over die twijfels? Ja, ik voel me nog uh, goed. Uh, van de ene kant, ik heb uh, anderhalf jaar geleden... bij AC Milan tegen Arsenal. Uh, dat was mijn laatste Champions League wedstrijd. Uh, is, uh, is een speler op mijn, op mijn kniepees gaan staan. En daar heb ik heel veel voor moeten doen om fit te blijven. Het was geen opgave. Dat heeft ook een beetje met discipline te maken. Misschien dat ik het daarom ook al zo lang volop gehouden. Maar dat was wel iets waar je constant mee bezig bent. En, uh, en om dat nog een jaar te doen... Uh, ik denk wel dat ik het niveau aan kan... Uh, maar, uh, maar ik vind het goed zo. Hebben de gebeurtenissen van het afgelopen seizoen daar ook een rol in gespeeld? Nee, dit is, dit is een, een, uh, ja, misschien wel een frustrerend seizoen. Deze wedstrijd is er misschien ook wel tekenend voor. Dat je uh, je frustratie ook nog uit. Het is jammer dat het zo moet eindigen. Maar uh, dat doet niks af aan mijn carrière, denk ik. Uh, en het is eigenlijk een verloren seizoen. Zoals ik er misschien wel een paar heb gespeeld in mijn carrière waarin je geen prijs wint, afgezien van de Jonge Kruisschal. Maar die had ik in Duitsland ook, waarvan je denkt van... ja, dit, dit jaar uh, is eigenlijk uh, onnodig en verloren. En uh, ik heb ook een paar mooie jaren meegemaakt... waarin ik heel veel prijzen gewonnen heb. En die blijven wel hangen. Die blijven hangen. Ja, maar ja, goed, dit is natuurlijk het, het laatste seizoen. je bent teruggekomen naar Eindhoven om juist het 100-jarig bestaan... extra glans te geven. En dan gebeurt dit. Ja. ja we hadden het met z'n allen uh, anders voorgesteld... Uh, ja, ik kan, ik kan er op dit moment niet meer veel aan veranderen. We hebben daar de mogelijkheden voor gehad. Het was een, uh, ja, geen best seizoen voor PSV. Frustrerend noemde je het net. Kun je ze wat een, uh, een inkijkje geven, dieper in je ziel? Ja, dit waren wel uh, twee overtredingen die kwamen voor dat frustratie. En van de ene kant, ik, ik weet niet of ze heel erg zwaar waren, dat heb ik, dat heb ik zelf niet meegekregen. Maar de schijzer wist dat ik ging stoppen. Dat heb ik hem tijdens de wedstrijd gezegd. En dan is het jammer dat je niet zegt van Maak pas op nou, doe even rustig aan. Maar ik wil geen verwijt maken aan de scheidsrechter. Je doet het zelf inderdaad. Maar goed, enige clementie had op zijn plaats geweest. Ja. Als ik er nou vijf had gemaakt, had ik gezegd van uh, vlieg eraf. Maar het is niet erg hoor. Ik, ik ben blij dat het erop zit. Het is mooi geweest. Ik heb een hele mooie carrière gehad. Heel veel uh, uh, mooie en goede spelers meegemaakt. Veel successen gevierd. En uh, Ik ga nog tijd besteden aan mijn familie. Ben jij ook een beetje getriggerd door uh, de fluitconcerten vanaf de tribune? Want het werd een beetje gênant eigenlijk uh, van de mensen hier uh, in Enschede. Ik bedoel, je bent een grote speler geweest in de historie van Nederlands voetbal. En dan word je zo bejegend. Ik kan me voorstellen dat je daardoor ook een beetje van over de scheef gaat. Nee, dat is altijd al zo geweest. En uh, van de ene kant is het een compliment dat, de, dat het publiek van de tegenstander altijd tegen mij is. En de ploegen waar ik voor gespeeld heb, uh, die, waren, dat li die liepen altijd met mij weg. Die waren altijd blij dat ik voor hun club speelde, dus... Dat hangt ook wel een beetje met mij samen en uh, dat is helemaal niet erg. Dat hoort erbij en, uh, en van de andere kant, wat ik net al zei, dan moet je ook wel misschien een beetje zien als een compliment. Hoe moeten we jou nou herinneren als voetballer? Dat mogen jullie zelf bepalen. Ik heb 21 jaar uh, gespeeld. Ik heb veel, heel veel mooie dingen meegemaakt, uh, heel veel mooie prijzen gewonnen. En al dat negatieve, dat ga ik echt gewoon vergeten hoor, maar die mooie dingen blijven hangen. Als een winnaar dan maar gewoon. Zo kan je het misschien wel mooi betitelen, maar dat moeten andere mensen maar bepalen hoe ze mijn carrière zien. Ik ben er in ieder geval heel erg tevreden mee. En wat ik net al zei, 21 jaar, mijn familie heeft veel, veel geleden. Ik heb er heel veel voor gedaan om fit te blijven, om fit te zijn. Heel veel offers gebracht, misschien nog wel meer dingen voor gelaten dan wat je ervoor moet doen. Als een monnik geleefd. Ja, misschien hou je daarom ook wel zo lang vol. En uh, in het buitenland gingen elke dag of elke wedstrijd, trainingskamp, thuiswedstrijd, uitwedstrijden. Die hebben het ook al verdiend om, uh, om, om nu alle aandacht te krijgen. Het is hun beurt. Ja. En wat ga je doen na de zomer? Weet je het al? Ik heb me ingeschreven voor de TC1 met de KVB en uh, moet even kijken hoe dat, hoe dat gaat. En ik wil wel het trainersvak in. En, en ik heb met PSV een aantal afspraken liggen. wat en hoe. Het is niet helemaal, helemaal zeker hoe we dat in gaan vullen. Maar ik wil wel de trains van Kenia. Mark van Bommel stopt dus als speler. Maar zullen wij ongetwijfeld in het Nederlands voetbal blijven terugzien. Hebben we dit trainersvak in, zei hij. En daar zullen we hem de komende jaren langzaam in ontwikkeling zien gaan. Eh, waar ook heel veel hele blije mensen in Eindhoven vandaag. Want Oranje-Zwart plaatste zich voor de finale van de playoffs bij het mannenhockey. Verloor donderdag nog de eerste wedstrijd in Utrecht tegen Kampong. Maar was daarna toch van, met name vandaag herenmeester meester. Na de 3-2-overwinning van gisteren werd het vandaag 4-0. Maar liefst uiteindelijk kortom, feest in Eindhoven op weg naar de finale. Rotterdam. Tim Steens in dat feestgedruis eh, ontmoeten die nog en we kunnen hem net horen, Marcel Balkenstein. Marcel Balkenstein, jullie winnen met 4-0. Uh, ja, ik dacht dat het duidelijk was vandaag en dat jullie in de finale horen. Ja, ik denk dat we vandaag hebben laten zien dat we terecht nummer 1 in de competitie waren. En uh, vandaag, uh, vandaag hebben we, behalve misschien de eerste 5 minuten, de wedstrijd volledig gecontroleerd en uh, ja, dan win je verdien met 4-0. Wat was het plan vandaag om Kampen te bestrijden? Nou, eigenlijk wel een beetje hetzelfde als dus gisteren. Natuurlijk hebben we nog wel op de details gelet, maar ik denk dat we gisteren de tweede helft ook hebben laten zien uh, hoe we tegen Kampo moeten hokken. Zij zakken ver terug. Vandaag kwam er iets meer uit, kregen we iets meer ruimte. Ja goed, het had vandaag ook nog meer kunnen zijn. Het uh, gemis van Kemperman, dat was wel zwaar voor Kampo, denk ik hè? Ja, ik denk Kemperman is, Kemperman is natuurlijk een uh, fantastische speler. En, uh, kamp uh, ook heel belangrijk in de combinatie met Sander de Wijn. En uh, ja, die missen ze vandaag. Maar goed, aan de andere kant, als we kijkt hoe we vandaag spelen dan uh, met Kampman, uh, ik, weet ik ook zeker dat we vandaag hadden gewonnen. En ja, jullie missen natuurlijk Mink van der wereld nog, bij de strafcorners. Ja, goed, als je kijkt hoeveel strafcorners we in de periode zal krijgen. Uh, <laughs> we hebben toch nog een redelijk rendement gehaald. Maar ja, met Mink bij de beste corner van de wereld, zou alleen maar mooi zijn. Maar ja, goed, hij is er niet bij en uh, dat we zo winnen is alleen maar mooi. Even terug naar gisteren, uh, Marcel. Want uh, ja, dat akkefietje met Riesman, hebben jullie het daar nog over gehad? Ja, daar hebben we het intern over gehad en uh, daar hebben we goed over gesproken. Uh, daar hebben we ook met het team een mening. Maar we hebben, er zijn al zoveel dingen gezegd en uh, geschreven daarover. Uh, ik vond niet terecht dat alleen, uh, of wij vonden het niet terecht dat alleen dat beeldje getoond werd. Maar intern hebben we dat met z'n allen opgelost en we hebben we een duidelijke mening over houden intern. Hoe was het met hemzelf? Ja goed, het doet natuurlijk ook veel met zo'n jongen, omdat, uh, omdat hij ook een, een duidelijke mening daarover had. En ik vind, uh, uh, hij is een teamgenoot van ons en uh, dat respecteren we en uh, Ook naar zijn uh, kant van het raal uh, hebben wij geluisterd en op basis daarvan hebben we een mening gevormd. Nu staan nu in de finale uh, tegen Rotterdam, hè? dat wordt een mooie wed wedstrijd denk ik. Ja, ik denk Rotterdam uh, ook fantastisch twee wedstrijden gespeeld tegen Bloemendaal. In de competitie was het ook krap. Dus uh, ik denk dat twee, uh, twee hele lastige wedstrijden gaan worden op scherz van de Sneden. Maar dat is het mooie. We hebben nog even een weekendje om uit te rusten hè, nu. Ja, daar hebben we beide, dus uh, we zullen uitgerust aan de start staan. Oké, okay. gefeliciteerd en veel succes in die finale. Dankjewel, Tim. Op okay. één. Sesambroodje, sesambroodje op mayonaise, mayonaise op ketchup. Die twee vullen elkaar natuurlijk perfect aan.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 Dit is Radio 1.